Dus wij staan op de pagina Tzadi Tet, 9 en 90, Hasulam, de rechterkolom, de regel 1. Dus nu gaat u ons vertellen over de ketter van de absolute en pin, bijzonder belangrijk, want dat is dan de topdestinatie van elke mens. Dan kan je zeggen, het is net als. Uh, en dat de mens als hij daar een droom heeft om een bepaalde stad te bezoeken. Als je weet dat jij deze stad niet, nooit zal bezoeken. Nou oké, okay, dan kan je dan bestuderen daar dat iets of zo. Maar je weet dat jij daar niet naartoe zal komen. Oké, okay. Theoretisch, mooie plaatjes. Maar als, als je weet dat jij daar sowieso de kans heeft om, dat, om daar naartoe te komen. Dan ga je dat heel anders daarover leren. Atik en Arikantin in het bijzonder, in het bijzonder aspect. Iedereen van ons kan dat bereiken. Atik en uh, Arikantin van de atzoot. In het bijzonder aspect. Niet in, misschien niet in het algemene, daar hebben je dan speciale, hogere zielen, maar dat doet er niet op. In het bijzondere. Wat wij doen, let op wat ons aangaat, onze studie in mei en juli is dat wij werken in het bijzondere aspect. Daar moeten wij ons op concentreren. En hoe ik dan, hoe mijn ziel is uh, gerangschikt ten aanzien van de andere zielen, van, de heel, van het algemene plaatje, dat is niet aan mij gegeven. Iemand weet misschien die zo groot is als Rabbi Shimon of, Rabbi, of Ari of andere grote maar wij moeten werken aan het, in het bijzondere aspect. Begrijp? Als je werkt in het bijzondere aspect met jouw eigen, aan jouw eigen kilim, ben je verlost van alle andere dingen dat jij denkt dat jij bent de, misschien de machine, de bevrijder van de mensheid. Begrijp? Of jij het brengt aan de mens, de wijsheid. De methode die we begrijp? dat is absoluut niet aan, niet, aan mij, niet aan ons gegeven en ook niet aan mij gegeven. Ik werk alleen, ik doe mijn eigen geestelijk werk en ik weet dat het werkt. En dat is wat ik probeer een beetje uit te dragen. Maar ook weer aan een kleine groepje, zie je niet dat wij gaan de mensheid redden, et cetera, et cetera. Dat moeten we niet ontzettend. Stel dat ik die kracht zou hebben om de hele mensheid willen dan te redden, dan zou ik het kenbaar maken. Ja of niet, waarom zit ik in een klein groepje? Zo so is het, en daar ben ik absoluut ermee tevreden, en niet aan de hele mens weet dat. Dus ook op, op jouw manier moet je ook precies hetzelfde, in het bijzondere te werken. Dus zelf komen tot de ketter van de absolute, de kans pakken, bijt de kans pakken om door tot jouw bijzondere ketter van de absolute te komen. Dat is net als in het gesprek wat ik had, dat laatste heb ik jullie verteld, een paar maanden geleden, wanneer was Met die orthodoxe rabbi. En hij zei tegen mij, dus hij kwam bij mij thuis. Boven de verdieping, mijn kamer. En hij hoorde wat ik zei, en ik zei, praten natuurlijk over het bijzondere aspect. En hij dan zegt, nou, in zijn visie betekent dat. Dat wat ik spreek, waar ik spreek, waar ik over spreek, dat is dan het niveau van de Mashiach. Ja, niveau van de bevrijder. Ik bedoel, waar ik het over heb, is altijd het niveau van de Mashiach. Maar ik spreek altijd van de Mashiach, bijzondere Mashiach. Iedereen begrijpt het? Ik spreek altijd van het bijzondere aspect van de, van de Mashiach, van de bevrijder. Ik altijd spreek altijd van mijn bevrijder, van mijn ziel. Of ik dan noem, dan, of ik dan gebruik, dan... Uh, de Zoger, ja, Arie, et cetera, et cetera, maar altijd spreken we, altijd, hier spreekt hij, in de Zoger spreekt hij over de algemene Mashiach. Begrijp je, iedereen? Over de algemene, wanneer hij, herinner je, we hadden ook over um, Rabichia, herinner je nog dat Rabichia, die huilde, et cetera, dat daar, Mashiach kwam daar in de, wat we hebben geleerd in de, in het leerschool, in de, in de, in de leerschool van Rabbi Shimon, et cetera, en dan die, die kreeg dan nieuwe dingen te horen, Mashiach, van, van um, wat Rabbi Shimon had verteld, etc. Dat is dan spraak, dat is uh, in het algemene aspect. Maar zo so precies hetzelfde, iedereen, ook ik heb mijn eigen Mashiach, moet ik dat aan, uh, in het bijzondere aspect. En die ook die man, die kon het niet begrijpen, dan zeg hoe kan je het hebben over die dingen, over dat soort dingen? Net of jij de redder bent, uh, machia. Ik zeg. Maar zij begrepen dat niet, dat het aan algemene algemeen aspect bestaat en het bijzondere. In het bijzondere aspect, iedere van jullie moet zichzelf, zichzelf zien als En Onthoud het er goed. Je hoeft er niet uh, aan, de, aan de grote klok te hangen, maar jij moet ook zien. Dat jij een machine, want als je dat aan de grote klok gaat hangen, nee, als je aan grote klok gaat hangen, dan, uh, dan roepen ze een ambulance, de ambulance, de ambulance. Ja, dan sturen ja. ja, ze je naar een, naar een tas, uh, dan zegt hij dat hij de, de redder van de mensheid, etc. maar in het bijzonder ben je altijd machine, het is de taak van elke, van iedere mens, van elke mens, om de machine te zijn van zijn eigen kilim. Ja, kijk, dat is altijd zo. Er waren vele, kijk in de geschiedenis, hoeveel waren die van die valse Messias? Ja, iedereen wilde een beetje zo aan de bak, iedereen wilde. Kijk, ik zeg niet dat die ziek waren, geen niet ziek waren. Ze wilden daar iets allerlei, op allerlei manieren willen zien. Mooie ideeën hadden ze verkonnigd, allerlei andere dingen. Waar zijn ze allemaal? Maar. Als er Mashiach zal wel, de ware Mashiach zal komen, iedereen zal zien, zal geen dispuut zijn of die wel of niet Mashiach zijn. Iedereen zal het zien. Ten eerste, hij zal niet komen zo uh, op de manier dat die uh, discussie zal op weg dus discussies al opwekken of zo. So. zal is ook komen Is het een eerste? Is het een arme, arme verschijning? dus eh? een arme betekent dat die arm van geest is, dat die niet geen is geen intellectuele discussie zal zal aanwakkeren. Maar iedereen is al zien, gewoon zien. Dat is, dat is de machine. Eh, maar om ook dat te zien, moeten we ook weten hoe te zien. Ja, hoe te zien. En moet je de krachten hebben om te zien. En natuurlijk dan pas wanneer de mens het al zo ver zal zijn, dan zal het gebeuren. Okay. En over zien eh, gesproken. Ik heb net uh, een nieuws gehoord. Uh, gewoon op straat hoor je dat meer dan thuis. Soms. Dat nieuws, over radio, dat is allerlei dingen overal. Dan hoor je dat. Dat, uh, het, onder, het onderzoek nu uitgewezen dat mannen, de mannen, mannen zien beter, maar vrouwen horen beter. Het is niet de en dat is altijd zo geweest, dat komt van de Kabbalah, maar, maar dat zij dat niet begrepen, dat mannen hoogma. betekent, Gogma gochma van de, uh, boven de geest zit aan de rechterkant, is gogma. Gochma is zien. Maar vrouwen, dat is de bina, zij horen beter. So, ja, maar zo op die manier, ja, hoor en zien. We gaan verder. Dus probeer je volledig te concentreren, want wat hij zegt, dat is, hij spreekt over de algemene Atsiloed, ketter van de Atsiloed uh, en van de bijzondere jou en van mij en van iedereen. Obiura dvarim en de uitleg van woorden. Punt. Ki ha de acilut, anikra twee radla. Dat heb ik al gelezen, hè? Ja of niet? Voor gelezen. Want de keter van de acilut, let op anikra radla, die radla heeft, heet, en atik jomen. Radla is een afkorting van uh, Resha de lo itjada. Het hoofd dat niet gekend wordt. We atik jomen. Ja, Resha de lo itjada. Het hoofd dat de is dat lo niet it, itjada gekend wordt. Resha betekent het hoofd. De. Is f dat uh, lo niet het jade gekend wordt? Het hoofd dat niet gekend wordt. Let op wat het betekent, wat het, het inhoudt. En Atik Jomin, die heet ook Atik Jomin. Hoe, bij makief, deze ketter de absolute, dus die Atik Jomin en Radla, is. In dat aspect, makief is, or makief, is het omringende licht. Al drie, hij partzuifim, absolute over vijf partzuifim, boven over over vijf partzuifim van de Arihant Ari partzuifim van de absolute over Arihant bin en aboim, en zo. Iedereen ziet het. Dus, Atykjomen is is als or makief, omringd. Omringend licht is ten aanzien van 5 parts of 5 van de Hadzieloed. Makief betekent dat die niet komt binnen in de kilim. altijd Als het, het makief is, omringend betekent dat die geen kilim. Die die niet kan uh, in andere kilim komen die hij omringt. Daarom omringt die andere kilim, omdat die niet kan komen in de andere kilim die. Uh, wel innerlijke kilim, inwendige kilim hebben. We hoen ra resha fir lo yada, velo it yada. Lute, let op. En die heet nog een andere naam. Resha de yada, het hoofd dat niet kenbaar is. Velo it yada, en niet gekend woord. Is het goed in het Nederlands. Dus niet gekend woord betekent, hij zal zo uitleggen wat het is. Dus de aatik, dat is dan het hoofd Atik-jomin. dat niet kenbaar is en wordt niet gekend. Wat betekent dat? Vier in het midden, na de komma. Loyada, niet kenbaar is, betekent 1, 5, 6, dat daar is uh, geen 7, dat daar vindt geen 7, plaats. En filo bimme komo, atsmo, zelfs op zijn eigen plaats. Dus zelfs daar op de eigen plaats van de Atik, daar vindt geen 7, plaats. En nu de tweede, tweede, tweede gedeelte van en die is niet, en die wordt niet gekend, wat betekent, dat die wordt niet gekend, dat hoofd wordt niet gekend, kijk, als het hoofd gekend wordt, betekent van, dat uit het hoofd, komt, uh, licht wordt aangetrokken, aan de kilim, ja of niet, dat betekent, het hoofd dat gekend wordt, en wat hij zegt, dat het hier, het hoofd dat niet kenbaar is, betekent ook in het hoofd zelf is er geen zivug. Dan kan het natuurlijk niet, de, niet, niet aangetrokken worden. En veloi het en niet gekend wordt, het hoofd dat niet gekend wordt, betekent let op zes. mimenu ham mogen dat van dat hoofd, van hem, worden geen mogen aangetrokken. Le madrigot aan naar de trap traptrijden, zeven, die van hem is, van dat hoofd en naar beneden. Bijzonder belangrijk. Dat is de eitig. Dus de eitig heeft twee, twee eigenschappen. Kunnen we zeggen eigenschappen. Het is eigenlijk geen eigenschappen, maar twee aspecten. Dat hij niet kenbaar is, voor zichzelf ook niet, dus ook in zichzelf is er geen zivuk in het hoofd, en ook niet gekend wordt, betekent ook niet naar beneden wordt, naar andere traptreden die onder hem zijn, wordt niet aangetrokken, mogen worden niet aangetrokken van de eitieken naar beneden, bijzonder belangrijk dat je het snapt, dat je het weet eenmaal, dat niets ontvangen we van de eitieken tot de Gmartikum. En nu verder. Dat is het hoofd van de Atik. Uh, Zeven. Not de punt. We gaan pin de Nelam acht mi ne hat nim. En nu spreek je over de arikanpin. En ook we gaan arikanpin de atzilut. En ook pin van de Atsilut. Nee, lam is verhuld van de lageren. Lageren betekent van hem en naar beneden. Dus van hem, dus vanaf de Yima, van de Atsilut en naar beneden. Die is ook verhuld. Maar wat is het verschil dan tussen die? Tussen de Atik en de Arigantpint. Is dat dezelfde vlieg die die dat van twee jaar geleden? Precies hetzelfde, dezelfde kopie, dezelfde, dezelfde roos. Uh, acht. Dus acht. Acht. Van ja, misschien is het een, inderdaad een incarnatie van een, een nieuwe, is een ziel van een, iemand dat van een of andere rabbi die wil ook traditioneel, die wil ook stiekem ook luisteren naar de woorden van de hoge wijze. Yes, yes. okay. Acht. Acht. Uh, of, no. ja, of, of van de citra Achra. Dat kan ook. Erg goed. Erg knap van Want beide kanten beide, beide zijn Acht. Naar de punt. En nu goed opletten. Nu, ja, nu spreekt hij over die Arihantpin. Wat is it now? What is de eigenschap van de Arihantpin? En wat is het verschil tussen Arihantpin en de Atik, want hij zegt dat ook Pien van absolute is ook verhuld van de lagere punt 8 naar de punt kijk, hoe hoger we kunnen rekenen ja, hoe hoger we eigenschappen van de hogere traptreden kunnen uh, ervaren hoe, naar, hoe lager kom je dan is het makkelijker hoe hoger kan je rekenen, dan des te meer kan je dan later rekenen naar beneden. Als je een hogere trap, ja, op een trap hoger klimt, of een boom, dan kan je natuurlijk ook lager ook uh, klimmen. Dus dat is vandaar, dat dit handig nu, dat is de absolute top van waar we kunnen uh, al het goede ontvangen en alle webben die worden uit de Arigampin, het licht dat komt uit de Arigampin, kan je alle webben uh, van de Citra Achra, kan je dan uh, doen uh, doorbreken. En bevrijden die krachten die van ons zitten, verborgen dus, ingenomen zijn door de Citra Achra, kunnen we die los Acht, naar de punt. Kjalken. Hoon kra Bashem Chogma negen Stima. Want daarom, juist, heet die heet in de naam Chochma Stima het de verhulde Chogma. Arihantin, heet de verhulde Chogma. Arihantin heet natuurlijk ook de Galigalta, de keter, maar het de belangrijkste, de belangrijkste wat van hem is, dat is de hochma, de verborgen hochma. Dus daar waar de aboe-ima naartoe uh, opstijgt uh, in de tijd van Gadlot 9. Nee. Amnam. Eino nifhan de lo yada le lo yada kmo Tien radla. Kij bo zivug woge bibliko ats mo. Ella. Elf. rak wo it jada bilwade. mimenu amshachat twaalf mohin lemata. Let op. Hier komt ja. Dus aan de ene kant is hij dus verborgen, dat is verborgen, Gogma. Dat is wat hem, wat, is wat hem eh, eh, verenigt als het ware, naar eigenschappen met de Aitik. Amnam, echter. Hij wordt niet, pin wordt niet geacht als niet kenbaar. Kmo radla, zoals de radla, zoals die dat hoofd van de atik. Die, dat hoofd is, wel, is ook, ook niet kenbaar voor zichzelf, ook niet kenbaar in, in, de, in het hoofd zelf. Dus geen zivoek daar wordt gemaakt. Maar hier, zegt die, uh, wordt, hij, wordt niet geacht dat die niet kenbaar is als de als het hoofd van de Atik. Die hier is Want die heeft zivuk op zijn eigen plaats. Dus in de a, plaats van het hoofd van de Arikanpin is er wel zivuk. Dat is bijzonder belangrijk. Want als er een zivuk is, dan is er kennis. Altijd onthoud dat er goed Daar waar zivug is, daar is kennis. Daar waar geen zimhoeken is geen kennis. Daarom ook die chassidiem, die, die met lange, die joodse, die met lange, die, die met die krulletjes die die die die hierop, die alleen maar zingen, dansen met elkaar, vodka drinken. Daar is geen kennis. Dan moet, moet, moet je, daar ver van blijven. Die andere, wel, die andere bijvoorbeeld, die Europese, die. die, die, die, die, die die dus die met taal moet leren. Die totaal moet leren. Die zeer droevig zijn. Maar toch wel. Zit wel kennis daarin. Van westerse joden. Die daar zit wel kennis. Die leren tora, taal moet. En dan hart. En zo. Oké. Okay, het is niet aan te zien. Het is, het is een droevig gebeurtenis. Het is, uh, het is geen leven. Het is niet. Want het staat, staat geschreven. Uh, jij zal, jullie, jullie moet uh, dien. Dient. Hashem in vreugde, ja. Als je kijkt hoe ze leren, dat is geen vreugde. Uh, ze lachen niet, absoluut. Ze weten niet van lachen, absoluut. Ze niet alleen lachen, ze weten niet van vreugde. Het uh, is een droeve, droeve, droeve, droeve ah, gebeurtenis. Ja, wat is het, wat is dan? Wat, maar goed, maar die, die leren toch wel, die leren Talmud. Daar moet je goed, daar word je onpinterig, Ja, word je erg, heel erg. erg Scherp met je hoofd. Niet met je en je En Aan je zot letten ze absoluut niet. Great. Daar zitten webben en allerlei andere dingen. Dat interesseert hen niet. Maar, dat doen ze. Hun je leidt apart leven. Leid. Kijk, hun hoofd leert dan wel Torah. Maar met de schepper. Daarom zeg ik dat. Toen ik vroeg hen. Waar is de schepper? ze, ik, en is, I, I leid, I en ze ik. Ga weg. Hij leert dan met zijn hoofd. Alleen met zijn hoofd leerde, begrijp je dat? En dat is natuurlijk een kick ontvangen, want het is geweldig. Daar, de, die logica daar is het, is, het is geweldig. Maar als je niet komt aan jouw isod, dan jouw fundament. Ja, wat kan je, als je reinigt dat niet en je niet opbouwt, wat heb je eraan? Daarom hebben ze geen vreugde. Iemand die corrigeert zijn isod, die werkt aan zijn isod, die kan vreugde hebben. Niet genoeg, steeds vreugde en vreugde, oneindig, oneindig. Nee, nee, de ziet hem niet. Dat is geen vreugde. Je ziet hem een, een idiotrie. Je ziet hem die, weet je, dat is, manisch, manisch. Dan ze, kijk, dat is een traditie om manisch te zijn. Kijk, dat ze dansen met elkaar, ze dansen allerlei met een wodka, met alles. Maar dat is niet, dat komt niet door de innerlijke vreugde, de innerlijke vreugde komt door de jasot, jasot, high almin. Je ziet is de tzadik. Toch heb je dat? En zij no, nee, zij. Ja, dus ja, ja. ja, de, nee, nee, ik zeg het alleen dat. Kijk, nee, wacht, even, even, zien. Wat ik bedoel daarmee is, uh, daar waar geen kennis is, geen geen zwuk is, daar is geen kennis. Zwuk betekent dat jij confronteert wat je leert, dat jij kijkt naar die letters en en. Jij geeft jezelf over, aan de ene kant, aan de andere kant, dus jij confronteert die letters, jij, het is werk, het is een, het is een uh, uh, relatie, interactie. Dat is wat de geheime Torah, wat we leren. Dus wat hij zegt, zo, so, kijk, okay, dat die arrogantie, dat die wordt niet geacht als uh, niet kenbaar. Dus in de Arie is wel, dat die zegt, want er is zivuk op zijn eigen plaats, dus op de plaats van de Arie -Pin is er wel zivuk. Waarom niet? Omdat bij, ah, bij, ah, bij de Atik, daar staat welke Malchut? De Malchut, de Malchut. En bij Arie -Pin staat niet Malchut, de Malchut. Het is wel wel malchut staat wel, maar dat staat Jesod van de malchut. Dus daarom dat Jesod alleen op de, dat is dan Jesod van de Jesod van de Dat heet Chai Aulamim, dat levende van alle werelden. Dat je is, is. Jesod van de Arihanpin. En daarom wij moeten precies dezelfde constructie hebben. Wij die mensen, die moeten ook weer op dezelfde richten ons op de Yesod, zonder richten op Yesod. Hoe kan je dan de Zivuk maken? Hoe, maar kan wel. Maar hoe kan je dan Zivuk maken om Gaya, het licht Gaya, te ontvangen? Zonder Yesod kan je geen Zivuk Gaya ontvangen. Niet hoog. En daarom, niet hoog Dan is niet genoeg. Dan kan je niet genoeg Orgozer opbrengen. En dan is het al dat dansen. Is het danse net als kinderen dansen, uh, net als een onvolwassen. als je ki, kijkt bijvoorbeeld die, die, ja, yeah, die orthodoxe, hoe heet het Chasidim. weet wel, die dansen ah, met elkaar of zo. -tun, -tun, dat niet toe, Amerikanen, dat is dat Allemaal, allemaal, allemaal belachelijk. Omdat het geen kennis. Het is een soort traditie, getrouwen. absoluut, absoluut niet. Want het is geen werk. Werk is het individueel. Je kan niet zivug maken samen met een hele uh, groep uh, die dan samen dansen en veel allerlei dingen. Kan, wie gaat dan zwoek maken? Wie voor hen gaat maken? En zij ze zeggen nou alleen maar, die onze, onze leraar gaat zivug maken voor hen. Wij gaan dansen, wij gaan drinken. Wij gaan kapitaan, andere, andere dingen doen. En hij gaat voor ons bidden. Dat krijg je niet van ons. Wij doen het niet. Iedereen van jullie, iedereen van jullie moet het wel moet het, moet het zelf doen. Ja, maar nee, nee. Niemand geeft. Hashem geeft niets. Onthoud het er goed. Hashem, <laughs> als je van beneden geen opwekking doet... Dan helpt jou niet. Dan helpt jou geen Rebbe, geen Rabbi. Geen niemand helpt jou als je jezelf niet gaat helpen. Iteruta delitata. natuurlijk. De opwekking van beneden. Elke mens is gemaakt om, om autonoom te zijn. Niet dat de ander moet de ander leren. Kijk, wat ik, ik leer jullie ook niet. We trekken, het is een gebeurtenis waarbij iedere van jullie moet ook zelf daaraan werken, dat wij leren uh, de hogere werelden, opdat jij zelf zal uh, van jouw eigen jesot, zal je vanaf jouw eigen jesot, zal je dan oorgozer op, opdoen, opdoen, trekken steeds steeds oorgozer van jouw jesot, dan heb je dan naar de jesot, trek je dan weer het licht, en dan gaat je zot ook je zot ook weer ruimte krijgen je zot geeft weer aan de goed. en op die manier steeds steeds ga je verder dat is de vreugde dat is de vreugde der wet dat is wat, wat is de, de echte vreugde en niet een komedie wat, wat, uh, wat met handen en voeten wat allemaal gedaan wordt onthoud dat eens dat is wat we leren hier zie je dat het zegt, dat de Ja, omdat, kijk, hij zegt zo, in Aartik hebben wij twee dingen, die, twee dingen die onmogelijk zijn. Er is geen kennen in de Aartik, in de hoofd van de Aartik zelf, betekent geen kennen, betekent geen zeevoek. Ja? Iedereen begrijpt het? Kennen betekent dat. Sfera dat. Ja? Dat staat tussen Gogma en de Bina. Dat is kennis. Ja? Dus het, het wordt dus niet geen. Dus in de Arctic, in het hoofd van de Atik, wordt uh, uh, niet gekend. Voor zichzelf niet. Dat betekent daar is geen ziwoek vindt plaats. Waarom niet? Ziwoek moet je doen op iets. op op de Malchut, of daar staat de Malchut, de Malchut, in de attic. Dus daar komt geen Er Vindt geen Zivuk plaats 6000 jaar. Maar de pin, daar heb je wel Zivuk. Maar, kijk, Zivuk heb je wel daar, in het, in het hoofd van de Arigampin heb je wel Zivuk. Daarom is het kenbaar. Ja, voor zichzelf is het kenbaar. Let op, Arikan is wel kenbaar voor zichzelf. Ella, maar, maar. Elf. Shehurak lo it yada bil wat. Maar hij is alleen maar niet. Hij wordt alleen maar niet gekend. Eigenlijk. Niet gekend. Dus het hoofd van de Arikan wordt niet gekend. Wat betekent niet gekend? She'eid me ham shahat dat er geen aantrekken van mogen van hem naar beneden. Van het hoofd van de Argentine wordt geen mogen direct aangetrokken naar beneden. Iedereen begrijpt het? Hoe krijgen we dan de mogen? En nu vraag ik jou, jullie. Hoe, kregen, hoe komen dan de mogen van de Argentine? Hij zegt geen mogen van de Argentine. Komen naar beneden. Hoe komen zij dan wel naar beneden? Hoe, hoe krijgt men dan wel mogen? We kunnen niet zonder mogen. Hoe krijgen we dan de mogelijkheid? Via de baard. Via? de baard. De baard, oké. Okay. Maar wie haalt het wel? Okay. wel? Ah, Aboeima, natuurlijk. Aboeima, die stegen wel op zelf. Naar de hoofd, naar het hoofd van de Argentine. Bina ja. heeft daar haar oorspronkelijke plaats. Hij is dan, Bina heeft daar een huisje staan. Ja, ha? Nee, maar dan, Samen die verbindt zich, bijna Abou Yime, die verbindt zich met die Iersel. En, ze, en, ze, en ze, Abou trekt naar, naar, naar het hoofd van de Arigampin. Ze heeft dat altijd permanent niets verdwijnt in het geestelijke. Dus ze heeft daar een permanente, wie? Permanente, hoe uh, heet het? Uh, ze heeft altijd een paspoort, uh, dat ze kan altijd uh, terugkeren daar naartoe, naar het land van de Arigampin. Naar het hoofd van de Arichanpien. En daar halen alles wat ze willen. Gebruik maken van alle faciliteiten die daar, faciliteiten die daar, die daar zijn. Dus in één aspect is it, uh, zijn ze in elkaar, uh, hebben ze dezelfde, dezelfde eigenschap? Het hoofd van yeah? de Atik en het hoofd van de Arichanpien. Ja, dat. Um, dat het, ze hebben het hoofd, dat niet gekend wordt. Duidelijk, niet gekend wordt, dus dat betekent dat het van, nog van Atik, van het hoofd van de Atik, nog van het hoofd van de Arigantin, het licht mogen worden aangetrokken naar lagere traptreden, vanaf, ja, vanaf, naar lagere, dat is wat hen, uh, overeen, hun overeenkomst tussen die twee, maar, Arihantin is wel kenbaar voor zichzelf, dus daar is het wel ziwoge in de Arihantin, in het hoofd van de Arihantin. Dat is bijzonder belangrijk om dat gewoon vast te leggen voor zichzelf. 12. We gaan mogen de it Baalamot 13. We gaan de hem raak Mevchinat abo ima fiertin ve Anikra hochma de lamet bet netivot. O lamet bet vijftien Elohim de maasse brischit. Let op wat is zegt ons. Twelve. de itjada En alle mochin die wel herkend worden. Baulamot, baulamot, die wel in the de werelden gekend worden. 13. Beschieten Alfish niet in zes gedurende zesduizend zes jaar. Hem rak mechinat die komen alleen vanuit het aspect van de Abou 14. we is Ja, is Ja, Abou die verbinden zichzelf, zoals we hebben geleerd. kra welke gogma wat zij aantrekken, welke, ke, welke, wat gekend wordt, dat is dan, gogma, dat heet gogma, van, lamet met bet, je woord, van 32 padjes, 32 paden. O, of, la met lokim, of, 32, eh, naam, 32, hier de naam Elohim vanaf de, van het eerste woord zoals we hebben geleerd in de Zoger de maasebreshid van de scheppingsdaad dus daar hebben we ook geleerd dat het in het begin van de Torah 32 keer wordt de naam Elohim gebruikt zonder, zonder de naam Hawaïa erbij want dat betekent dat is dan die dat eigenlijk dat is de gogma die aangetrokken wordt, de gogma van 32 paden. Dus via die 32 paden, 32 uh, openingen, als het ware, poorten van de Elohim, uh, lopen de mogen naar de schepping, gedurende 26, uh, 6000 jaar. Iedereen begrijpt het? We hebben het al veel daarover gehad, nog een keer. Altijd weet, dat alleen maar de bina die trekt, de mogen, uh, naar beneden. Dat is wat gekend wordt. En dat doet zij, dat hey, like is wat zij doet, die dat zijn de mogen die gekend worden, betekent die aangetrokken worden naar beneden. Maar dit is in het algemeen. Huh? Dit is in het algemeen. Ja. Dit is de zorg, spreek het algemene. Ja. Maar in het bijzondere... We zullen kijken oh, dat... straks. Misschien komt het wel. Dus hey, inderdaad, wat hij zegt... Marcus zegt, in het algemene is het inderdaad zo. Maar goed, dat zit in het bijzondere, we hebben gezegd dat in het bijzondere kunnen wij wel uh, in het bijzondere aspect kunnen wij wel komen tot aardik. Ja, dat kan men wel komen. We zullen, zullen kijken, laten we dat even dat, deze vraag, heel goed, deze vraag even parkeren. Uh? Uh, parkeren, even laten sudderen Op een laag pitje. Ja, te komen, maar dan komen wel. Dus altijd, kijk, wel, komt hij er weer terug, keer of terug, maar dat komt wel, wij krijgen wel een antwoord. Liever dat het eerst laten we aan de zoger antwoord ge geven. Right? En dan, als hij dat niet doet, dan kan je dan, misschien zal ik dat proberen uit te leggen. O, laat met betelokim, dat is wat hij zegt, of 32 keer elokiem, wat het woord gebruikt van elokiem van de scheppingsdaad. Vijftien. Dus eigenlijk ontvangen wij de Chokma van de Bina. Dat is wat wij ontvangen. Niet de echte Chokma van de Oryasar, van het directe licht. Ja, maar de Chokma van de Bina. Oké, okay, het is wel Chokma. Maar toch wel Bina. Dat is 6000 jaar. Puntje. We zes soda katoe zestien. We ahochma mea We is makom zeifentin, bina. We nail ma meenay colhai. We hule 18-darka, we hoe, da, et, me, En dan brengt hij een zeer, zeer geheime vers uit het boek Job. Job, Job zeg men, maar het is Job. in het Job in het Hebraïs. In het, het, het hele getal is het Job. En niet Job. Maar het is zo verbast het Job. Daarom is het naam Job verbaasdheid, omdat wij komen, dat niet aan het einde in het Nederlands ook, kan men wij wordt wij-woord wij zeg het tot b normaal ja, of niet, Joop oké, okay. dat is misschien dat. dus, uh, en geeft je dan een, een vers uit het boek Joop en ik kan u eerlijk wil u eerlijk bekennen ik heb daar nog geen tanden voor voor het boek so hierop. So so so um, uh, het is zo ingewikkeld en zo diep en zo verweven, zo diep. Het is zijn eigenlijk kabbalisten zeggen dat dit boek werd geschreven door Moshe Rabbein, door de Moshe zelf. Dus Moshe heeft geschreven die vijf boeken van de Torah en dit boek ook Moshe heeft Geschreven. Okay. Hoe dat komt is absoluut andere taal, et cetera. En de taal is erg ingewikkeld in dit boek. Jij ja, voelt wel dat het zeer, zeer, zeer oud is. Bijzonder oude, oude stijl, et cetera. Je voelt dat het wel oud is. Daarom voel ik wel dat dit, moshe kon het wel doen. Het is ook leed, wat moshe ook ondervond zonder dat leed zou je ook, ook geen leider kunnen zijn et Het is bijzonder over dat leed, dat, wat het betekent alles zullen we dat daarover hebben. Dat leed van leed van Job, ja iedereen weet dat dat zijn leven was, dat zo'n so, geweldig leid wat hij ondervond. Uh, ik hoop dat in het derde gedeelte zal ik een beetje over leed vertellen uh, in tegenstelling tot leed tegen versus het verdragen. Want iedere meent dan natuurlijk dat verdragen, dat is natuurlijk iedereen voelt dat, oh, dat is misschien leed. En als het leed voor woord leed valt, dan iedereen denkt natuurlijk aan Josje. Terwijl ook Josje heeft geen woord gesproken over leed. Ook in Josje, in de hele gebeuren van Josje is geen geen stippeltje van leid te terwijl de hele kerk is opgebouwd op het uh, zegevieren, of weet ik veel op het uh, opzadelen aan... Ja? op het, op het, op oh, nee op nee, nee, nee, nee, nee op het, op het, op het, uh, helemaal, cultus van leid, terwijl Joshua heeft absoluut geen leid, uh, gepredikt. Maar het verdragen. Ook hij had ook, ook, over het verdragen gehad. Maar hij had, het was nog geen gereedschap. Omdat de Kabbalah was nog niet, had nog geen gestalte. Nog kwam niet hier op aarde in volledig. Dan kon men nog geen instrument hebben hoe dat werkt. Hoe dat functioneert. Maar ook hij had gesproken niet van leid. Onthouden daar goed. Maar van het verdragen. En wat het, het verschil is, hoop ik in het derde gedeelte van de les vertellen. Want dat is een bijzonder verschil. Dat is wat ook waar uh, Henk ook tegen, tegen, tegenaan zo keek. Hij, herinner je nog, hij zei, nou, als ik dan loop op straat en zie ik iets, een jonge talent lopen. Ja, en dan moet ik dan, wil ik kijken, moet ik, mag ik niet kijken. Dan voel ik mij dan natuurlijk bedroefd en leid, ondervind ik, dat ik Mooi, vrouw ja, loopt of zo. So, ja, en mooi schepsel loopt. En hij dan mag het niet, mag niet kijken. Nou, wat is voor, vind dat? Wat is het leven dan waard? Niets waard? Dus dat zullen we. Ja, dat we dan erover hebben. Want nu hebben we het dus over de Job. En ik zeg het jullie nog een keer. Job is de moeilijkste, ik zou zeggen. Het moeilijkste boek van alle heilige boeken. Ja, het moeilijkste boek is. En niemand begrijpt het. En allerlei commentaren wat zij geven. Eén commentaar heeft er wel een goede commentaar gegeven. Maar ook zat ook een gewone vertaling. Gewone. Eh, eh, hoe zeg het, Gewone commentaar. Maar gaf een grote, grote raaf eh, Nachmani. Nachmani dus. Dus een raaf. Eh, Nachman. Nachman, dus nee, nee, Rauf niet. dus dus de uh, Ramban. Ramban, Ramban is het, niet Rambam, maar Ramban. Ramban. Dus uit Spanje, hij was, uh, hij, maar was dat is, dat is, hij, was een grote, natuurlijk absoluut grote. Hij had en ook een commentaar gegeven, maar ook dat is niet kabbalistisch. Maar Eventjes dat jullie dat begrepen. En nu ga je daarover, ga je dat citeren, dat vers uit. Joop. Uh, uh, 15. We zes, zot hakatuf. En dat is het geheim van het vers uit Joop. Daar stond het. Dus over die gochma van de 32 uh, paden, die Lam het woord. Over de gochma van de Bina. Let op. Waar chokma. Mijen tao, hij zei, en de Hochmal waar vandaan dan zou zou komen? Wie is ze en zou dat de plaats van de Bina zijn? Zegfondin, wanneer alma me een nek hoor en zij is ver verhuld van de ogen van al het levende, we hulle en zo so fort. En daar staat het verder. Nog wat woorden en dan staat het verder. Elohim, he Elohim begrijpt haar weg. Haar weg. Achtin, We hoe je ja, het coma. En hij kent haar plaats. E, hoe diep is dat? We zullen zo leren. Het is voortreffelijk wat het is. En nu hebben we nog even... Gaan even een beetje aan de hand doen. Oubier. Neegentien. Uh, en bij Elohim. Heewien d'r'ka. D'r'ka twintig mamash. Dat is zeer, zeer diep. dus probeer uit te stellen. luisteren. Uh, zeer, zeer diep. En het is uitgelegd. Waar? Tussen haken tussen hake staat dit. Bij iedere hezino. In dat stuk van de zoger voor van de hezino. Van het laatste hoofdstuk. En het laatste, nou, het laatste hoofdstuk. Van de Torah. Hoort o hemelen. En daar is de laatste. Is nog bracha. De zegening. Maar zijn is na de laatste. Ja, Hezino, daar staat het, daar is het uitgelegd, in het commentaar van de zoger bij het hoofdstuk uh, Hezino. Elohim, 19, Hevin, Darka, met op. Elohim, en Elohim, wij weten wie is Elohim, wie is Elohim, wie heeft de schepping, de schepping, wie heeft de, de schepping geschapen, Bina natuurlijk, Elohim is altijd, de El naam Elohim is Bina. He, Elohim, hevin d'arka, Elohim, dus bina, hevin d'arka begreep haar weg. En let op naar het woord hevin, begrepen, hevin betekent begreep, ook zit, wie, wat zit daar, welke sfera zit daarin, in het woord hevin, kijk naar het woord, bina natuurlijk, dus begrepen, is ook Bina, dus dat is ook de, het wat ook in Job uh, uh, uh, dus gezinspeeld gezins wordt, gezins op de Bina, dus Elohim, Hei Wien d'Arka, Elohim is Bina, maar nog extra uh, benadrukt wordt door het werkwoord Hei begreep haar weg, begreep ook Hei van het woord Bina, Begrepen is ook bina. Ook de eigenschap van begrepen is ook bina. Daar kwam maar, hij zegt dat werkelijk haar weg. Dus één aspect, de weg van die bina. Dus Elohim begreep de weg, de weg. Daar bestaat dus de weg bestaat. Let op dat hij zegt de, dus dat in de in de zoger hij zino zegt. Dat werkelijk de weg, haar weg. Dus de weg van de Bina. Let op. wat de Bina maakt deze weg. Ja of niet? Zij gaat naar boven. En ze brengt dat naar beneden via die 32 paden. Dat is de, de, de weg van de Bina. 20. Awaal. Wehoe ja, da et me koma. Me koma, En daar verder staat in het in dat vers van, van Job, staat in maar staat ook nog verder geschreven. hoe het mekoma, let op, en hij weet, en hij kent, en hij weet of kent haar plaats, het woord, het woord kennen, zie je dat, Yadah, ook, ook het woord van het, ook slaat op de tweede, herinner je nog, het tweede gedeelte van de naam van uh, Jehoiada. Jehoiad, yes, jod kei waf, en dan Jud dalet ein. betekent kennen. En daar staat het, begrepen. Je ziet het, Elohim begreept, begrepen, begreep haar weg. Dat is één aspect. Maar nog iets anders staat het nog, dat hij, hey, niet Elohim, let op, Elohim begreep haar weg. Let op, goed opletten op die woorden. Zie je, ziet, zonder het Hebreus, Vergeet het maar. Ik kan niet uh, begrepen in het op Twintig na de, uh, de punt. Aval, maar, er staat geschreven. We hoe yada et koma. En hij, niet de bina, maar hij, hoe is hij. Maar hij begrijpt oh, hij, sorry, hij kent haar plaats. Of hij weet haar plaats. En dan zegt daar de zoger mekoma mama maar. Dat werkelijk... Haar plaats. Dus hebben we twee dingen. De weg. Weg en plaats. De weg staat in Bina. Zie je dat? Word de weg wordt gemarkeerd, geman, gekenmerkt door de Bina. En kennen wordt gemarkeerd door hoe? Door hij. Hij is mannelijk. Dat hij door wordt gemarkeerd door weten... De plaats, de plaats, de, kom, haar, pla, haar plaats. Dus de plaats wordt, en dat is hij, het mannelijke, wie dat is, zullen we zien. 21 na de eerste komma. We we ze ken we hoor ze ken Ahi Stima. Uh, het is misschien ook een andere um, afkorting. We, we kolsheken betekent des te meer. Ja, kolsheken betekent des te meer. En dat kan ook betekenen. Uh, en we ook moosheken doen. En zoals geschreven staat. Maar we zullen zien. En. en uh, des, en, des te meer haar weg, en des te meer uh, die gochma de verborgen gogma, bij Batika Kadisha. En, of dan kunnen we zeggen, zo so, zijn twee afkortingen. En, zowel so kunnen we zo so zeggen. En zowel so haar weg, als, uh, die hochma, de verborgen hochma, die is in de Atika Kadisha. In de heilige Atika. Kom wel, nu gaan we um, dat bekeken. Aien sham, dat is een bron uit die Zogar van en Nu let op. 23. Kavanatam gie Kijk, hij nog een klein stukje. Daar kan raka nu raak vierentwintig. De laat met bet niet Oh, sorry, ik heb het gemoche. O, gemoche. Oh, gemoche. Kavada t'amhi ki hayvin darka haynu rak ha'chomah 34 de lamet betnechivot. Dezir, dezir, dezir, dezir ingewikkeld, lijkt wel, maar absolute concentratie zal je begrijpen. Shahu sot lamet betelokim de masse 25 brishit. No geen zin die. Wel ken Omer elokim hayvin Sezen en Omar Gi, Oma Akatuf. Eta Hochma Balaschon, Bina. Ki zeven Omer Hevin, Darka. Mischum, Ki Hochmazo, zo acht en twintig, Irak Bina. Ela naaset lechokma nechen het witach, aidee alijata leroj arichanpien. She mekabelet mi chokma stim a dertach u moshpaat lemata. Tot hier zulavidan khan han en dan stoppwee. is is niet dat ik plan iets te stoppen maar ik was had gepland om tot de volgende pagina te gaan maar stoppen moet ik stoppen wanneer ik voel dat ik mee moet stoppen maar het is nog eventjes gaan we dat even wat wij al kennen een beetje dat nog even afmaken dat kleine, de, deze zin nog. Kavannatham hier, de zin daarvan is, wat hij vertelt ons wat staat in de vers van Joop dat hij begreep Elohim begreep Begreep haar weg. Begrepen, we hebben gezegd, dat is ook Bina's. Dus slaat op de Bina. Hij win van de Bina. Aïno, dat wil zeggen, Raka Chokma de Lamet Betnetje woord. Dat wil zeggen, dat dit alleen maar de Chokma van de Lamet woord. Het Dus alleen maar de Chokma van de Bina. Shehoesot, dat, dat is het geheim, van Lamet Betelokim, van 32 eh, naam keer, de naam van Elohim, van de daad, van de scheppingsdaad. Zoals we hebben geleerd. 25. Welke en om haar, en daarom zegt die dat vers, dat vers van Job. Elohim, he win Elokim Elohim begreep haar weg. Elohim is bina. En he win is ook werkwoord van begrepen. Zit daar ook zit. De verwijzing naar bina. 26. Umadgish. Haketuf. en het vers benadrukt bina. het vers benadrukt eh, de kuchma in de taal van met het woord bina Duidelijk, waarom? Ki Omer, de, het, het vers van Job zegt 27, hij winderka, hij begreep haar weg begreep daar zit begrepen zit, hevin, bina zit, dat betekent dat het chokma van de bina, dat is de verwezing dat uh, het in dat vers dat het 6000 jaar is alleen maar de chokma wordt ontvangen van de chokma van de bina dat is, uh, is ook wat hij ook zei, herinner nog in de regel 16 wat uh, Job heeft gezegd, in dat vers, waar vandaan zal de gogma komen, en hij liet zien daar, in dat vers, dat het zou wel komen, maar dat was het probleem van, van Job, hij zei, van waar vandaan zal de gogma komen, hij zag dat het Hashem is Atik en Arihantin is uh, hoe zeg je dat, dat de Atik is ver, verhuld, waarvan dan zou dan uh, komen, en ook de Argentin is verhuld, waar, van hem kan niet Gogma komen, dat was het probleem van hij. wij hadden een bijzondere bevatting, en dan zag hij, waarvan dan zou dan de Gogma komen, en dan begreep je dan, of had hij dan de Ruach Akko, dus het Heilige geest, de Heilige geest, dat in hem zij, gebruikte dat woord uh, dat Hashem Elohim begrijpt, en het woord bina, dat het van de bina zal de gochma komen, de bina die zal terugkeren naar de, het hoofd van de Arigantin en zal optrekken naar beneden, de gochma en dat is de gochma van 32 paden, 27 na de komen Mishumki gochma, zo omdat deze Hochma, nog even afmaken, de twee, twee regeltjes, Omdat deze Hochma, Michinat, Adsmuta, vanuit het aspect van haarzelf, 28, hier Bina, is alleen maar Bina. Ella naset de le maar zij wordt tot Hochma, 29, al de Aliata, door haar. Opstegen, le roche, naar het hoofd van de arikanpin. Scheme kabelet, dat zij ontvangt, mi, hei, mi hochma stima, dat zij ontvangt van het verhulde hochma van de arikanpin, daar, euh, mochin, dertig, omus pa'at, le en geeft zij die mochin naar beneden. Eigenlijk, dat is wat hij ons vertelt uh, en laat zien, ook bewijs in de Torah, in het boek Job, dat, ver, dat daar ook verweest wordt naar die Gogma van 32 paden. En dat rest, de rest, de volgende stuk, volgende, wat hij zegt, dat hoe en hij kent haar plaats, dat zullen we leren uh, bij Shem op de volgende les.